Marsmysterie, een spel van Charles Chilton, vertaling Propeller, regie Leon Povel. Vandaag het negentiende deel, De Stem uit de Woestijn. Jimmy Barnett, Steve Batchel en ik waren als gevangenen van de zogenaamde vliegende dokter in een bolvormig luchtvaartuig overgebracht naar een grote stad op Mars. Daar landen we op de top van een reusachtige piramide. Mitchell en de beide doorgevonden leden van onze bemanning... Dobson en Haling... stonden nog steeds volkomen onder de hypnotische invloed... van de vliegende dokter. Zij moesten in het vaartuig blijven... terwijl Jimmy en ik op het terras moesten uitstappen. Op dat moment kwam onze vrachtvader nummer 1 overvliegen met Frank Rogers... die naar ons op zoek was... in opdracht van Jeff Morgan... De vliegende dokter begreep blijkbaar wat er aan de hand was... en beval ons onmiddellijk naar beneden te gaan. Maar toen we ons daartegen verzetten... ontstond er een handgemeen... waarbij Jimmy hem een slag toediende... waardoor hij over de muur van het terras vloog... en omlaag stortte. Jim en ik... haast ons terug naar het vaartuig... in de hoop daarmee te kunnen ontsnappen. Tot mijn verbazing en opluchting... volgden Dobson en haring... Automatisch de bevelen op die ik hun gaf, sloten de buitendeur van de bol en stegen op. Plotseling hoorde er weer dat geheimzinnige, verlammende geluid. Ten gevolge waarvan Mitch en ook Dapsen en Harding, die ons vaartuig bestuurden, in een verdovende slaaptoestand vielen. Ook Frank Rogers, in nummer één, verloor ten gevolge van dat geluid de macht. Over de vrachtwagen. Hallo? Hallo? Dokter? Ja? Captain? Wat is er, Frank? Wat schreeuwt eraan? Ik weet het niet. Het vreemde geluid. Ik voel me zo moe. Verzet je het tegen Frank? Je moet wakker blijven. Dat probeer ik al, dokter. Maar een vaartuig, dat heb ik niet. Wat is er met je vaartuig? Het luistert niet. Naar de roeren. Huh? Ik heb hem niet meer in mijn macht. Ik heb hem Hou je flink, Frank. Doe wat de dokter zegt, Frank. Je moet wakker blijven. We zijn we los. We zijn we gestart. Want Thompson is in slaap gevallen voor het gebralen Ga jij ervoor zitten, Jimmy. Kijk of jij dit hoe ze dan besturen. Ja, wat? Ik? Ja, sprak je wel niet, denk dat. Vooruit nu, Jimmy. Nou ja, goed. Goed, goed wat er ook gebeurt. Hallo. Huh? Captain, Dokter. Ja, Frank. Het geeft niets. Maar van liever hoogte... Ik niet in de hand. Je moet, Frank. We zijn bijna aan de grond. Daar gaan we. Naar. Frank. Frank. Antwoord toch, Frank. Hallo, nummer één. Hallo. Hallo. Hallo, nummer één. Wat is er, dokter? Frank. Moet verongelukt zijn. Hallo, Frank. Hallo. Hij antwoordt niet meer, dokter. Hij moet verongelukt zijn. Hallo, Jeff. Jeff, Hoe jij me nog? Nee, nee, nee. Als Frank verongelijkt is, dan is ook de verbinding met Jeff verbroken, dokter. Nu we niet meer via nummer 1 met hem zijn verbonden, kan hij ons niet, niet meer horen. Maar, maar we steken nog steeds. Nou, er zal niks anders opzitten, Jimmy, dan dat wij proberen of we dat ding kunnen besturen. Uh, sleep Dodson een eind opzij. Ja. En ga zelf aan zijn controlebord zitten. Dan neem ik de plaats van Harding in. Oké, okay, dokter. Ja. Zo. Ja. Yeah. Nou, ga dan maar liggen, vriendje. En doe maar een lekker dutje. Zeg, dokter. Ja, Jimmy. Dat geluid dat als we slapen gemaakt heeft, dat is opgehouden, hè? Denk daar nu maar niet meer aan. Wat zit er eigenlijk op dat controlebord van jou? Eh. kijk, kijken, een uh, rij drukknoppen van en drie hefbomen. Staan er aanwijzingen bij? Eh. Uh, nee, maar één van de knoppen is ingedrukt. Hier ook. En één hefboom staat omhoog. Het was toch Dobson, hè, die de deur sloot, is het niet? Ja, het was Dobson, dok. Ja. ja? dan moet hij dat hebben gedaan door die knop bij jou in te drukken. Ja, dat denk ik ook, toch, ja. Dan moet dit bord dus dienen voor de regeling van de motor... en voor start en landing. Nou dan, Jimmy, hou je vast. Ik ga het eens dus proberen. Ik voorzichtig de wand, dokter. Laat ons nou niet ploffen. Ga bij het raam staan, Jimmy. En vertel me wat er gebeurt... als ik deze hefboom een eindje omlaag trek. Goed. Nou, heb ik het wel gedaan. We stijgen nog steeds. Nee, hey, ik doe het nu, Jimmy. Oh, heel langzaam. Nou, nou, nou, er nee, gebeurt niet veel. Niet? Nou, hier anders wel. Er is hier een licht aangegaan aan de muur. Wacht even, ja, we hebben gestopt, Doc. We hangen nou bewegingloos in de lucht. Ja, ah, goed zo. Ja, en wat gebeurt er nu? Nu dalen we. Stop nou, stop nou, wat doe je nou? Zet die heuvel om. om. Uh, ja, Jimmy. Ah. Ja, Jimmy. Naar beneden moeten we niet. Voorlopig tenminste nog. Nee, kun je nou niks anders doen dan ons steeds maar te laten stijgen en dalen? Nee, alleen nog onbewegelijk hangen, zoals nu. Hé, oh. hey, ik denk dat het het beste zou zijn als we het voorlopig zo maar houden. Dobson en Harding worden wakker. Oh, lieve hemel. Ik hoop dat ze zich rustig zullen houden. Uh. Hoor je me, Ja. Wat zijn uw orders? Hey, hij schrijft nog steeds in dezelfde toestand of een keer, Dok. Ik beveel je onmiddellijk terug te gaan naar je controlebord. Yeah. Hij staat waar Rimpel op en hij gaat er naartoe. Net als McLean deed in de tractor, weet je wel. Hou een oogje op hem, Jimmy. En zorg dat hij niets aanraakt als wij hem iets zeggen. Dan zal ik zien of ik Hading ook wakker kan krijgen. Oké, okay, Dok. Dobson, de orders luiden dat je voor het bord blijft zitten... en niets aanraakt voor dat je zeggen. Ik heb uw orders begrepen. Goed. Laat de zak dus zo staan. Hading. Hading, hoor je me? Huh. Sta op, Hading. Ga terug naar je controlebord. Huh. Huh. Dat is toch maar een rare gewaarwording, toch? Dat ze nou precies doen wat je ze zegt. Ja, niet zo raar, Jimmy. Als wanneer ze het zouden vertikken. Huh? Huh? No. Zeg, hoe is hoe, het hoe, hoe met Mitch? Is die nog niet wakker? Nou, laat hem voorlopig maar slapen. Nou, ik ga bij het raam staan. En zal Dobson en Harding aanwijzingen geven wat ze te doen hebben. Let jij nu zorgvuldig op wat ze doen. En dacht je dat goed in te prenten voor het geval wij zelf het ding eens zouden moeten besturen? Oké, okay, dan. In welke richting vloog nummer 1 eigenlijk? Toen hij voor het laatst over ons heen vloog. Uh, naar het zuidoosten. Terug in de richting van waar hij gekomen was, naar de woestijn. Luister, Harding en Dobson. Hier volgen de bevelen. Hoe luiden ze? We gaan nu met matige snelheid in zuidoostelijke richting vliegen. Hij doet het. Let dan goed op hoe je het doet en brengt het in je geheugen. Stoppen, Jimmy. Stoppen. Ik zie hem. Ik zie nummer één. Heb je het gehoord, Dobson? Stoppen, maar blijf op deze hoogte. Kom eens gauw hier, Jimmy. Ja, kom. Waar is hij? Daar. Daar beneden. Hij is de platter geslagen. Tegen een van de piramiden. Zie je dat? Nou oh, lieve hemel, ja. Kijk eens wat er mensen eromheen. Ja. En al die gekleurde karretjes. Het lijkt wel of ze maar aan het demonteren zijn. en alle instrumenten eruit halen en wegbrengen. En Frank en de bemanning. Zouden we landen, dokter? Nou, als we dat doen. bleven we ons op genade of ongenade aan en over. Waarschijnlijk rekenen ze erop. Ja, maar we kunnen Frank toch niet in de steek laten? Ja, we hebben geen keuze, Jimmy. Het eerste wat we moeten doen is Jeff vinden. Als we awesome, hem tenminste vinden. Nou, zegt tegen Dobson dat hij de koers weer moet wijzigen. We vliegen nu naar de Agira woestijn. Oké, okay, Doc. McLean, hoor je me? Ja, ik hoor u. Wat zijn uw orders? De avond begint te vallen. Ik ga stoppen. Ik breng jouw trektor naast de mijne en stop dan ook. Ik heb uw orders begrepen. Goed. We stoppen alleen maar voor het avondeten. Dan gaan we daar verder met de licht op. Hè? Dan volg je me weer zoals tot dusverre. Ik sta nu naast u en heb de motor afgezet. Goed. Ga dan naar de woonwagen... Dan maak je wat eten klaar. Over een half uur roep ik je weer aan. Ik heb uw voor verstaan en zal die uitvoeren. Mooi. Precies, dat is een orde. Nou, nog eens proberen of ik de dokter of Frank te pakken kan krijgen. Hallo, dokter. Hallo, dokter. Hier is Jeff. Hallo, dokter. Ik heb na al enige uren sedert onze verbinding verbroken... is niks meer van je gehoord. Als je mij hoort, antwoord je dan, William. Hallo. Hmm. Hallo, vrachtvader nummer 1. Dit is Jeff Morgan. Ik heb geen contact meer met u. Meld u, alsjeblieft. Hmm. Hallo, Poolbasis. Expeditiegroep roept u. Antwoord, alsjeblieft. Hallo, kapitein. Dit is de Poolbasis. Wij ontvangen u luid en duidelijk. Ik heb Dr. Matthews en Frank Rogers nog eens opgeroepen, maar ik krijg geen antwoord. Ik ben voortdurend blijven luisteren, Captain, maar heb ook niets gehoord. Hoe staat het met de vloot? Heb je nog contact met haar gehad? Uh, ja, Captain. Nog geen tien minuten geleden, maar ze hebben ook niets gehoord. Oh, nou, Dank je. Blijf luisteren. Laat voortdurend een van jullie aan het toestel blijven, hè? Mag ik iets zeggen, Captain? Natuurlijk, nou, geen gang. Nummer 1 moet verongelukt zijn, dat is zeker. Ah. Ja, dat denk ik ook. Als de bemanning er heel uit afgekomen was en de radio werkte nog... zouden ze ons nu zeker wel hebben opgeroepen. Nou, Zo zeker is dat niet. Een radio kan ergens te beschadigd zijn... en dan kan het uren duren om te repareren. Maar in die tijd kunnen de marsbewoners ze wel gevangen genomen hebben, Captain. Zoals ze met Dobson en Harding hebben gedaan. En daarna met uh, meneer Barnett, dokter Matthews en meneer Mitchell. De laatste berichten van dokter Barnett en Mitchell luiden anders... dat ze hoopten te kunnen ontsnappen. Maar zou u, als ze ontsnapt waren, niet al iets van hen gehoord hebben, Captain? Als ik het zeggen mag, lijkt mij uw plan... om met de karavaan naar het Larkus Solis te gaan... met geen ander gezelschap dan dat van McLean, erg gewaagd. Nou, dat zal ik wel uitmaken. Nou, blijf voor jullie luisteren. Ik roep jullie zodra ik weer op weg ben. Hm? Goed, Captain. Ik ben niet van plan om jullie terug te keren... voordat ik er absoluut zeker van ben dat alle hoop om Barnet, de dokter en Mitchell of zelfs Dobson om halen te bevrijden verloren is... Ik blijf ze dus voorlopig zoeken. We zouden u ook niet graag nog kwijtraken, captain. Nou, dank je. Ik zal mijn best doen dat dat niet gebeurt. Alsjeblieft, uh, captain. Goed. Ik roep jullie over ongeveer een half uur. Uh, succes, captain. Goed, dank je. Hallo, expeditiegroep. Hoort u mij? Hallo, ja, wat is er? Ja, wat is er, captain? Huh? Je riep me toch? Nee, captain, ik heb u niet geroepen. Maar dat was toch zojuist iemand die duidelijk de expeditiegroep aanriep? Hallo, expeditiegroep hoort u mij? Nou daar? Daar is hij weer. Zwakjes maar toch duidelijk te horen. Heb je het nou ook gehoord? Nee, kapitein, nee, ik heb niets gehoord. Zeker te zwak om door mij te worden ontvangen. Oh, nou, goed. Laat het maar aan mij over. Waarschijnlijk is het de dokter of Jamie Barnett. Als ik jullie nodig heb, dan uh, roep ik je nog wel. Best, Captain. Hallo, hier is de expeditiegroep. Ben jij de dokter? Ik ontvang je maar zwak. Nee, ik ben de dokter niet. Frank dan? Nee, Frank ook niet. En ook niet Jimmy Barnett. Nee. Nou wil ik het. Ik ken uw stem helemaal niet. Ik heb ze nog nooit gehoord. Dat komt uit. Maar luistert u eens, meneer Morgan. U denkt toch zeker niet dat u iets tegen hen kunt beginnen wel. Met die twee ongelukkige tanks. Wie is u? Wat wilt u eigenlijk? U behoeft niet zo te schrijven. Ik wil u helpen. Oh. Nou, oh. neem me niet kwalijk, maar... Uh... Hoe denkt u dat u me kunt helpen? Als niemand u helpt... hoeft u er niet op te hopen terug te keren naar de aarde. Zelfs niet naar uw poolbasis. Dat is geen antwoord op mijn vraag. Hoe kunt u mij helpen? Dat kan ik u zo niet zeggen. Iemand zou het kunnen horen. Bedoelt u over de radio? Ja. Ik laat de zender al zo zwak mogelijk werken... zodat ik alleen u maar kan bereiken. Weet u wel dat men ieder woord dat u spreekt afluistert. Nou, dat heb ik langzamerhand wel begrepen. Ook nu luisteren ze naar u. Ze hebben gehoord dat u de dokter en Frank hebt opgeroepen. Als die hadden geantwoord, zouden hun antwoorden ook afgeluisterd zijn. Maar, maar als ze u niet horen, dan moeten zij of wie die zij ook zijn... zeker denken dat ik in mezelf aan het praten ben. Ze zullen er gauw genoeg achter komen wat er aan de hand is. En dan komen zij hierheen vliegen... om niet alleen u op te pakken, maar ook mij. En dat zal hun zeker lukken. Ik ben maar een paar honderd meter van u vandaan. Maar zeg je waar? Op het ogenblik nog uit het gezicht. Ik heb u namelijk niet willen doen schrikken door opeens voor u te komen opduiken. Hm. Ja, maar hoe kan ik weten dat dat niet weer een van hun trucjes is? Een, een, een list om mij weg te lokken van de tractor... zoals ze dat met Jimmy en Mitch hebben gedaan. U moet mij geloven wil u helpen. En ik had ook graag dat u mij helpt. Ik u helpen hoe? Als u hier vandaan kunt komen. Als u deze planeet kunt verlaten. En terugkeren naar de aarde. Neem mij dan mee. Mee naar de aarde? Ja, ja waarom niet? Ik kom er vandaan. En ik heb recht op terug te keren als ik kan. Is het niet? Dat recht hebben we allemaal. Maar u zou geen plaats hebben voor ons allen. Ik wil zekerheid hebben dat ik als u teruggaat, met u mee kan gaan. Hoe lang bent u al hier? Vijftien jaren. En zei dat vijf jaar als vertrouwensman. Vertrouwensman? Wat bedoelt u? Zo noemen ze mensen zoals ik hier. Maar dat kan ik u nu niet gaan uitleggen. Vindt u goed dat ik u help? Of moet ik teruggaan... en u de zaak alleen laten uitvechten? Weet u er iets van... Hoe wordt nu met de dokter of Jimmy Barnett of Frank Rogers staat? Ik heb alles gehoord wat ze gezegd hebben... voordat de vrachtvaarden verongelukte. Als u het mij vraagt, hoort u nooit meer iets van hen. Als ze nog niet dood zijn, zitten ze in de stad gevangen. En als u soms denkt dat u die onder hand kunt innemen met die tractor... <gacht> Wel, wat denkt u? Kunnen we het eens worden? Maar hoe weet ik of ik u vertrouwen kan? Dat moet u er maar op wagen. Bent u te voet? Nee, ik heb mijn eigen vervoermiddel. Dat ik gekregen heb in verband met mijn werkzaamheden. Wat zijn dat voor werkzaamheden? Ik heb de leiding van de landbouwwerkzaamheden. Het hele mare eritreum staat onder mijn toezicht. U kunt wel van alles zijn. U kunt dat het wel verbeelden. Ja, het is zelfs mogelijk dat... Zet ik me dit alles alleen maar voorbeeld? U moet me geloven. Ik bezweer u. Geef me tenminste de gelegenheid aan u te vertonen... en van man tot man met u te praten. West, kom met uw tractor of welk ander transportmiddel u bezit hierheen. Ik blijf in de cabine. Laat u aan staan waar wat ik u zien kan. Goed. U komt naar u toe rijden en blijft voor uw tractor staan. Wees u maar niet bang. Ik ben geen monster. Ik ben een doodgewoon mens, net als u. Hallo, Polbasis. Captain Morgan roept u. Hallo, Captain. Ja, wat betekent dat allemaal? Heb je alles gehoord? Nee, alleen nu. Tegen wie had u het? Dat weet ik niet. Wat zegt u? Ik zei: Dat weet ik niet. Maar over enkele ogenblikken hoop ik het te weten. Jimmy, het is Mitch. Hij wordt wakker. Weet je dat wel zeker? Ja, Doc. Hij kreude net en hij boog zijn even. Uh, zie je wel, zie je wel. Ja, hoe doet hij het weer? Ga jij daar naar het raam, Jimmy, om uit te kijken. Voor zover ik kan nagaan, moeten we nu ongeveer midden boven de agierenwoestijn zijn. Kunnen we ieder moment verwachten de karavan in zicht te krijgen. Oké, okay, Doc. Zeg, ja. uh, denk je dat je hem alleen aan kunt? Waarom niet? Nou Ja, stel je voor dat hij nog altijd in diezelfde toestand verkeert als toen hij insliep. Je hebt grote kans dat hij weer eh, agressief wordt, hè? Nou, als dat het geval is, denk ik dat ik hem wel de baas ben. Ik ga nu vlug naar het raam. Anders vliegt ze misschien over Jeff heen. Hè? Zonder hem te zien. Oké, okay, dok. Nou, maar ik noem het wel er is een geschikte tijd om weer bij te komen, hoor. Oh. Ben je wakker, Mitch? Oh. Uh. Uh. Uh. Sta je me, Mitch? Uh. Ik ben het, de dokter. De, de dokter. Ja, dokter Matthews. Oh, ik heb het koud. Uh, wat scheelt aan de verwarming? Voor zover mij bekend. Heeft dit ding geen verwarming? Wat vertel je me nou? Nee? Alle vaartuigen hebben toch verwarming? Laat een van de meekano's eens nakijken. Grimshaw of een ander. En vlug wat. Anders vriezen we allemaal dood. De temperatuur uh. is best, Mitch. Uh. Jij bent het alleen die het koud heeft. Koud? Ja, ah, dat is erg zacht uitgedrukt. Het lijkt wel oh, of ik inwendig bevroren ben. Luister eens, Mitch. Weet je wie ik ben? Ach, zou ik dat niet weten? Maar waarom hebben jullie eigenlijk je ruimtekostuum aan? Dat moeten uh, Jimmy en ik wel. Zie je wel. De verwarming werkt niet meer. Jij draagt natuurlijk dat kostuum om warm te blijven. Maar waarom hebben jullie mij niet wakker gemaakt om het te waarschuwen? Wij dragen die kostuums niet om warm te blijven, Mitch. Oh. Maar omdat de atmosfeer hier niet genoeg zuurstof bevat. Verdraaid. Waarom kan ik er dan in ademen? Ja, jij kunt Wa er niet alleen in ademen. Oh. Dobson en Harding ook. Kijk maar, daar zijn ze. Oh. En zij hebben ook geen ruimte kostuum aan. Dobson en Harding hier? Wat doen die hier? Waarom zijn ze niet in hun eigen vaartuig? En waar is Jeff? Ergens daar beneden, in de Argierenwoestijn. Tenminste, dat hopen we. We zijn hem aan het zoeken om hem te kunnen oppikken. In de Argierenwoestijn? Ja. Op Mars, wil je zeggen? Ja, natuurlijk. Maar dan zouden we toch eerst over twee weken zijn? Nee, we zijn hier al twee weken geleden geland. Oh, zeg, dokter. Ja? Vertel me alsjeblieft eens wat dit alles te betekenen heeft. Vertel ja, jij maar liever wat jij denkt dat dat te betekenen heeft. Waar denk jij nou dat we zijn? Ja, In, de, in de pionier natuurlijk. Waar anders? In de pionier? Ja, natuurlijk. Ben je nou werken dat je nog onderweg bent naar Mars? Ga toch op met die onzin, dokter. Je weet verdraaid goed waar we zijn. Niet opstaan, net uh, uh, Blijf liggen. Blijf rustig liggen. Ik zal toch zeker opstaan wanneer ik wil. Hoe komt het eigenlijk dat ik hier op de vloer lig? En wat is er met de kooien gebeurd? En met de hele cabine. Het ziet er allemaal zo anders uit. Waar ben ik toch? Wat? Dokter, Mijn borst. Ze voelt zo, zo licht aan. Jimmy! Ik, ik krijg geen adem. Jimmy! Ja dok. Kom hier, terug! Huh? Maar is hij is weer helemaal in orde? Nee, helemaal niet. Ik, ik geloof dat hij wel weer het normale worden is. Maar nu kan hij niet meer ademhalen in deze atmosfeer. Lieve hemel. en we hebben geen ruimtekostuum meer voor hem? Naar de drukcabine. Boven. Vlug. Harding, maak de deur naar de cabine open. Uh. Onmiddellijk. Help me naar boven wijzen. Ja. Jimmy. Ja. Maar vlug. Ja. Uh. ja. ja. ja. Dat is lieve helft, helemaal wordt blauw. Uh, let er maar niet op. Uh. Pak hem op. Bij zijn benen. Oké. Okay. Zo. Zo. En nu naar boven met hem. Zeg, Harding. Schuit die deur. Zodra we binnen zijn en open de bovendeur. Goed, Jimmy. Voorzichtig. Laat hem niet los. Nou, er is niet veel ruimte op die trap hier, zeg. Zo. Zie zo. Dat is de andere deur. En nu naar binnen met hem. Laat hem hier maar op de vloer. Zo. Hij is, is weer bewusteloos, hè? Denk je dat hij gestikt is, dokter? Nee, Jimmy. De hemel zei dank dat hij drukkabine er is. Anders had ik niet veel voor zijn leven gegeven. Zeg, dokter, ik krijg de indruk dat hij weer rustig ademt. Ja, Jimmy. Ik zal op pas passen passen. Ga jij nu naar beneden en kijk uit naar Jeff. Roep me zodra je de karavaan in zicht krijgt. Oké, okay, dok. Goed. Hallo. Ja, Jimmy, wat is er? Z een van uh, beide stellen van de karavaan. Bijna recht onder ons. Huh? Ja, maar één? Ja, maar het andere zie ik niet. Maar Dopsen, stoppen. Ik ben zo beneden. Oké. Okay. Heb je het gehoord, Dopsen? Stoppen, maar hoogte aanhouden. Heen niet zo opeens. Moeten we nou tegen de vlakte slaan? Zo, ja, ja, ja, dat is beter. Nou, nog een eindje verder. Langzaam. Ja, je kunt stoppen. Mooi. Waar zijn ze, Jimmy? Daar, dok. Daar vlak voor ons. We kunnen naast ze landen. Wat zou er met het andere stel gebeurd zijn? Dat door McLean bestuurd zou worden? Ja, dat weet ik niet. Misschien is dit McLean wel. Nou, Laat we hopen van niet. Hallo, hallo, Jeff. Hoi, man. Ik ben het, Matthews. Nou, ik denk dat ze radio niet aanstaan dokter. want Anders zou u ons keihard moeten horen. Nou, blijf hem aanroepen, Jimmy. Dan ga ik naar het controlebord en geef Dobson bevel om te landen. Misschien hebben we hem aan het schrikken gemaakt en houdt hij, zich, houdt hij zich daarom koest. Nou, hoe bedoel je dat, Jimmy? Nou, kijk eens. Hij kan immers niet weten dat, dat wij in dit ding zitten. Hij oh, denkt ja. misschien dat het ja. die vliegende dokter is die ja. hem komt halen. Nou, mogelijk. Blijf hem in alle geval aanroepen. Ja, landen! Dobson! Hallo, landen. Jeff. Hallo, Jeff. Dit is Jimmy Barrett. Jimmy Barrett, ik ben hier met de dokter. We komen je oppikken. Hallo, Jeff. Hallo, Jeff. Jimmy Barrett hier. Ik ben hier met de dokter. We komen je oppikken. Uh, we zijn er, Jimmy. We we vlucht vlug naar buiten ja. gaan. Zeg, jij Mitch? Nou, Mitch, uh, die komt weer helemaal in orde, denk ik. Maar uh, hij moet nog zo lang boven blijven... totdat we een ruimtekostuum voor hem hebben. Denkt hij nog steeds dat hij aan boord is van de peunie, hè? Ja, hij snapt er nog niks van. Kom, laten we gaan. Ja. Open de deur, Harding. Nou, vooruit, Jimmy. Oké. Okay. Laten we gaan. Eens kijken wie erin is. Ja, nou. Ja. Ja. ja. Zo. Ja. Mens, de hele zaak is leeg. Wat was er met Jeff gebeurd? En met MacLean en het andere wagenstel van de karavaan dat zoveel waardevolle voorraad en uitrustingstukken bevatte. Eerst later vernamen we dat, terwijl Jimmy en ik het zonnemeer afzochten naar de verongelukte vrachtvader. Jeff in de woestijn over de radio de geheimzinnige oproep had ontvangen van de man. Die beweerde dat hij ook van de aarde afkomstig was... en dat hij in staat was Jeff te helpen naar de aarde terug te keren. Jeff had erin toegestemd van man tot man met hem te spreken... maar alleen op voorwaarde dat de bezitter van de geheimzinnige stem... met zijn eigen voertuig tevoorschijn zou komen... en voor de tractor van Jeff zou komen staan... Waar deze hem kon zien. Ziezo, hier ben ik. Dat zie ik. Zet uw hoofdzender af en gebruik alleen uw walkie-talkie. Dan bestaat er minder kans dat men ons gesprekken kan afluisteren. Goed. Zo. Prachtig. Gelooft u nu dat ik van de aarde afkomstig ben? En wat dat betreft, iedereen die we op deze planeet hebben ontmoet schijnt dat te zijn. Jawel, maar ik weet waar ik ben. En dat weten de meeste anderen niet. Zij denken dat ze nog steeds op aarde leven in het jaar... waarin ze ervan weggehaald zijn. Voor hen heeft de tijd stilgestaan. Zo. Welk jaar is het dan nu op aarde? 1971. Ja, dat klopt. En wanneer hebt u de aarde verlaten? In 1956. Waarom gelooft u dan niet dat u nog op de aarde bent in het jaar 1956? Dat ze mij niet hebben kunnen aanpassen. Daar was ik het type niet voor. Maar u begrijpt wel dat de Marsbewoners niemand terugbrengen. Waarom hebben ze zich dan de moeite getroost u weg te halen? Dat komt omdat ze niet weten of iemand een geschikt of een ongeschikt object is voordat ze hem in handen hebben. Hm. Het maakt voor hen trouwens niet veel verschil. Zijn we eenmaal hier, dan zetten ze ons aan het werk. Zelfs tegen uw zin? Ja, als we niet willen werken, worden we opgesloten wordt ons voedselrandzoen ingekort. Als we wel werken krijgen behoorlijk te eten... we worden goed behandeld. Terug naar de aarde kunnen we toch niet. Dus wat wilt u? Maar, maar als u niet aangepast is... hoe kunt u dan ademen? Op dezelfde wijze als u. Ik heb een zuurstofapparaat. Toch geen ruimtekostuum? Nee, een ruimtekostuum is niet nodig... als je maar een goede zuurstofinstallatie hebt. Die ik gekregen heb, is heel handig... Je kunt niet zien dat ik er een draag. De mensen die aangepast zijn merken het zelfs niet eens. Ja, ze zijn vermoed ook niet dat ze op Mars zijn. Ja, dat is zo. Zijn er hier meer mensen zoals u die daar wel van op de hoogte zijn? Tientallen. Nou, Waar zijn die dan? Verspreid over de hele planeet. Sommigen ervan hebben, zoals ik, het een of andere inspectiebaantje gekregen. Andere werk in de fabrieken. Wat voor soort werk? Allerlei soorten. Maar verreweg de meeste bouwen mee... Aan de ruizachtige ruimtevloot. Bestemd voor de invasie van de aarde. Goede genade. Dan had de dokter het dus toch bij het rechte eind. En zijn ze bezig aan de voorbereiding van de invasie? Inderdaad. Maar, maar dan moet ik ervoor zorgen dat onze vloot het bericht daarvan naar de aarde doorgeeft. U moet er mij alle gegevens over verstrekken. Hoe, hoe en wanneer die invasie zal plaatsvinden, dan, dan stuur ik ze door naar onze bolbasis. Dat lukt u nooit. Zodra u daarmee begint, kunt u er zeker van zijn... dat uw uitzending gestoord zal worden, of beter onmogelijk gemaakt. Zo. Het enige wat u kunt proberen... is terugkeren naar de vloot... en het dan zelf op aard mee te delen. Denkt u... dat dat zal lukken? Nou, ik geef u 50% kans... als u tenminste precies doet wat ik zeg. Onvoorwaardelijk. Nou, oh, die laatste woorden zijn niet in staat... maar veel vertrouwen in te boezemen. Maar goed. Als u... Aan mijn oprechtheid twijfelt. Uh, nou, daar ga ik weer. Uh, en ik laat u de zaak alleen uit. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, Doe dat nou niet. Wacht nog even. Nou, wat wilt u dat ik doe? Met mij meekomen en wat er stond. Het is vrij zeker... dat al wat u gezegd heeft is afgeluisterd. Het zal dan ook wel niet lang meer duren... of een van hun luchtvaartuigen komt hierheen... om te kijken wat er aan de hand is. We hebben dus niet veel tijd meer. Nou, goed... Rijdt u dan voorop, dan volg ik u. Nee, dat is niet de juiste methode. U moet hier bij mij komen. Uw tractor is veel te langzaam. Maar hoe, hoe moet het dan met McLean en die andere tractor? In welke toestand bevindt hij zich? Hij schijnt nog steeds onder hypnose te zijn. Hij doet precies wat ik hem opdraag. Praat hij verder ook met u? Nee. Laat u hem dan maar als een lot over. Als zijn lot overlaten? Ik denk er niet aan. Als ik terug ga naar de aarde, dan gaat hij mee. Dat is tijd voor spullen. Hij is te ver weg. Te ver weg? Wat bedoelt u daarmee? Van al de mensen die hierheen gebracht zijn... is zijn type het ongelukkigste. Zij herinneren zich niets meer van de tijd voordat ze gehypnotiseerd werden. Ze doen alleen wat hun wordt bevolen... en hebben zelf niet de minste controle op hun doen en laten. Maar ze kunnen toch zeker weer zichzelf worden... als ze maar eerst hier weg zijn? Nee, het kan er wel op lijken of ze weer tot zichzelf komen... maar in werkelijkheid is dat niet het geval... Zelfs niet wanneer ze naar de aarde worden teruggebracht. Wat wilt u daarmee zeggen? Dat ze naar de aarde worden teruggebracht? Zeker, Ze zijn er al teruggebracht. En die maken volkomen de indruk van normale mensen. Afgezien dan van een iets wat ongewone manier van spreken. en enkele excentriciteiten waarover op aarde niemand zal vallen. Of wie tijker was er zo, zo een. Vond u hem niet een beetje vreemd? zeker. Dat vonden we allemaal? Nu. Er zijn heel... Wat van zijn soortgenoot op aarde. We zouden ze de vijfde colonne van Mars kunnen noemen. Ze werken in fabrieken en geheime wapens. En u kan u verzekeren dat ze alle mogelijke bijzonderheden over de nieuwste vondsten op atoom- en ruimtevaartgebied hierheen doorgeven. Hoe dacht u anders dat men hier zo precies op de hoogte was van alles wat betrekking had op uw reis hierheen? Ja, maar waarom hebben ze dan niet dat hele plan gesaboteerd voordat we vertrokken? Dat is nogal duidelijk. Zowemmers zijn gebleken dat er hier op Mars een macht is die de aarde vijandig gezind is. En dat willen ze juist geheim houden. Maar u weet toch dat ze geprobeerd hebben u te doen terugkeren. En toen dat niet lukte hebben ze blijkbaar gemeend dat het beter was u hier te laten landen... en zich van uw meester te maken zodra u hier was. Ja, ja, ja, ja. Maar met altijd praten staat de tijd niet stil. Komt u nu met me mee? Of wilt u nog steeds alleen uitvechten? Tja. Ik vraag me af welke kans van slagen ik nog zou hebben. De dokter, Jimmy, Mitch, allemaal zoek. De helft van de bemanning bevindt zich al in handen van de marsbewoners. Juist, u zou geen kans hebben. Maar als u met mij meekomt, is de mogelijkheid niet uitgesloten dat u Mitch, de dokter en Jimmy terugvindt. Misschien zelfs Frank. Maar als je nou toch een van hen bent, zoals die vliegende dokter, wat dan? Nou, de beslissing is aan u. Nou, vooruit dan maar. Ik waag het erop. Goed zo. Ik kom. Maar, uh, McLean moet meekomen. Nou, als u dat dan per se wilt, mij goed. Goed. Hallo. Hallo McLean. hoor je me? Ik hoor u. Kom uit de tractor. En ga naar het voertuig dat voor ons staat. Het bevel luidde dat u en ik naar het Lake Solus moeten gaan. Dat bevel heb ik gewijzigd. U hebt geen bevelen te wijzigen. orders zijn orders En orders moeten worden opgevolgd. Ziet u nog wel? McLean, ik beveel je dat je uit die tractor hierheen komt. Hoor je me, McLean? Zeg, hé, wat doe je nou? Hij gaat er vandoor. Waarheen? Dat weet hij alleen. Ik ga maar achterna. Als u dat doet, dan moet ik u verder alleen laten. Maar ik kan hem toch niet in de steek laten? U laat hem niet in de steek. Hij laat u in de steek. Geloof me toch, meneer Morgan. Dat leidt tot niets. Als u hem nagaat, is uw kans om nog ooit terug te keren. Uw ruimtevloot verkeken. Finaal verkeken. Nou. goed dan. Ik vertrouw hem aan u toe. Prachtig. Uh, nog een paar minuten. Dan neem ik eerst de polbasis mee wat er precies in de hand is. Nee, doe dat alsjeblieft niet. Zeg alleen dat u hen nog wel zult oproepen. Maar noem geen bepaald tijdstip. Nou. Oh. Oké. Okay. Daarna trek ik het ruimtekostuum van Mitch aan en dan kom ik bij u. Ik wacht op u. Hebben we nog te rijden? Zo wat drie uur. Denkt u dat we zullen slagen? Dat hangt ervan af. Waarvan? Of er iemand in het laken Solis is die weet wat we nu doen. Denkt u dat ze ons in dat geval zullen achtervolgen? Oh ja, zeker. Maar we hebben dat nog niemand gezien. Geen enkel luchtvaartuig. Ze haasten zich nooit. Binnen een uur hebben ze ons toch ingehaald. Wanneer... Uh kunnen we zekerheid hebben dat ze ons niet achtervolgen? Over een uur of twee, denk ik. Zolang moeten we er nog het beste van hopen. Als we ongehinderd bij de koepelstad kunnen komen... staan onze kansen er goed voor. Koepelstad? Staan daar huizen met uh, koepeldaken en geen piramide? Nee, het is een stad onder een grote koepel van doorzichtig materiaal. Waarom is dat? Omdat de mensen die daar werken, evenals u en ik... zuurstof nodig hebben om te kunnen ademen... En die hebben ze onder die reusachtige koepel in overvloed. Maar wie heeft dat ding dan gebouwd? Weer andere mensen die van de aarde afkomstig zijn. Onder leiding van de masbewoners. Ik zei u al, zolang je hun zin doet, behandelen ze je heel behoorlijk, Ken. Wat is er? Te laat. Waarom zet u die motor af? Daar heb je zo. Wie? Kijk maar omhoog naar die bol die boven ons hangt. Ze hebben ons ingehaald. Nu is alles mislukt. Onze laatste kans is verkeken. De stem uit de woestijn. Dit was het negentiende deel van onze tweede serie luisterspelen over de ruimtevaart sprong in het heelal, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De personen waren Jeff Morgan, John de Vreze. Steve Mitchell, Jan van Ees, Jamie Barnett, Jan Burkes, Dr. Matthews, Adolf bouwmeester, Grimshaw, Herman van Elen, McLean, Paul Deen, Dobson, Joe Fisher Jr. en de stem, Tony Folletta. Regie, Leon Povel.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 Mysterie, een spel van Charles Chilton, vertaling propeller, regie Leon Povel. Vandaag het twintigste en laatste deel, De Vlucht. Jimmy Barnett en ik waren geslaagd. uit de stad van het Zonnemeer te ontsnappen. met het bolvormige Martiaanse luchtvaartuig. Wat is Steve Mitchell bij ons? als passagier tegen Willem Dank. ...en dopt en een haning als onder hypnose verkerende bemanning. We waren op zoek naar Jeff Morgan... ...die zich in de Argieren woestijn moest bevinden. Maar Jeff had inmiddels zijn karavaan in de woestijn achtergelaten... ...en was overgestapt in een Martiaans voertuig. De bestuurder daarvan had Jeff aangeboden ons te helpen op sporen en dan alle veilig naar de poolbasis te brengen... op voorwaarde dat we hem mee terug zouden nemen naar de aarde. Jeff had hierin na veel wikken en wegen toegestemd... en bevond zich met de onbekende op weg naar de Koepelstad... in de hoop aan mogelijk achtervolgers te ontsnappen. Maar plotseling... stokte het gesprek. Wat is er? Te laat... Waarom zet je die motor af? Daar heb je ze al. Wie? Kijk maar omhoog naar die bol die boven ons hangt. Ze hebben ons ingehaald. Nu is alles mislukt. Onze laatste kans is verkeken. Maar kunnen we niet vandoor gaan. Nee, dat lukt niet meer. Ze zijn altijd sneller dan wij. Maar maak u zich geen zorg. Er zal niks gebeuren. Lichamelijk tenminste niet. De Maas mensen houden er andere methoden op na. Ik veronderstel dat u ongevoelig bent voor hun hypnose. Nee. Nee, dat ben ik niet. Ze hebben me alles gehypnotiseerd toen we nog nauwelijks hier waren. bij de landing op de poolkap. Zo. Maar waarom hebben ze dan niet nog... Kijk eens. De deur gaat open. Er komt iemand naar buiten. Alle mensen. Hij draagt een ruimtekostuum... Het is de dokter! Hallo dokter! Hallo Jimmy, dat is Jeff! Hallo Jeff! Zit jij in die kar en niet met Link? Nee, hij niet. Zeg, blijven jullie daar? We komen naar jullie toe en zullen je alles vertellen als we eenmaal veiliger wel in de bol zitten. Jeff vertelde ons in het kort wat zijn bedoeling was. De vreemdeling bleek Webster te heten en afkomstig te zijn uit Zuid-Afrika waar hij in 1956 door marsbewoners was opgepikt en overgebracht naar hun planeet. In de Koepelstad zou hij naspeuringen kunnen doen... naar de verblijfplaats van Frank Rogers en de andere leden van de bemanning. En daarom gaf Jeff bevel daarheen te vliegen. Maar Webster dacht daar anders over. Nee, nee, vliegt u niet meer naar de Koepelstad, maar keer terug naar uw poolbasis. Naar de poolbasis? Ik denk er die aan. Dan vinden we Frank en de anderen die we willen redden nooit meer. Maar dokter Matthews en meneer Barnett zijn nu toch bij ons. Ze waren de enigen die we redelijkerwijs nog konden hopen te vinden. De anderen bereikt u niet meer. Als u werkelijk wilt terugkeren naar de aarde om te waarschuwen voor de invasie van de marsbewoners... dan is elke minuut kostbaar. En toch keer ik niet terug... voordat ik er definitief zeker van ben... dat we alle hoop moeten opgeven ze te bevrijden. En intussen vervliegt mijn hoop om terug te keren naar de aarde. Is dat uw enige zorg dat u hier wegkomt? Eh, nou goed dan, ik, ik, ik zal u helpen als u willen kan. Vliegt u maar naar die koepel. Maar maakt u er mij later geen verwijt van... wanneer u allemaal eindigt op de manier... zoals dat met die bemanning het geval moet zijn. Vooruit, Jemmy. Starten en naar de koepelstad. Als u er per se heen wilt, vliegt dan zo laag mogelijk. Dan is de kans op ontdekking het geringst. Dopten en herhaling stijgen tot op niet meer dan zeven meter... En vervolgens recht naar de koepelstad. Webster bracht ons al gauw aan het verstand dat we de hoop konden opgeven dat Dobson en Haring nog ooit normale mensen zouden worden. En om klaarheid te krijgen over de toestand van Steve Mitchell, gingen we met Webster op zijn verzoek naar de bovenkabine. Hallo Mitch, hoe gaat het omheen? Ach, Jeff, ben je er eindelijk? Wat is er toch gebeurd? Ik snap er niets van. Hoe ben ik hier naar boven gekomen? Wel, Mitch, je raakte beneden bewusteloos. En toen hebben Jimmy en ik je hierheen gebracht. Ah. En wie is dat nou weer? Dat is meneer Webster. Hij meent dat hij ons kan helpen. Meneer Mitchell? Waar komt hij vandaan? Hij hoort toch niet tot onze bemanning, wel? Nee, Mitch, hij is al vijftien jaar geleden van de aarde hierheen gebracht. Wat vertel je me nou? Maar in die tijd was er toch nog niemand in geslaagd... de maan te bereiken laat staan. Mars. Zo. Dus je denkt nu toch dat je inderdaad op Mars bent? Ja, natuurlijk. Wat zou ik anders denken? Je hebt me dat ook immers gezegd. en Ik hoef maar uit het raam te kijken om te kunnen zien... dat we in alle geval niet meer op reis zijn door het heelal. Juist. Wat is het laatste dat u zich kunt herinneren, meneer Mitchell? Het laatste? Nou. Dat wij met de pionier... Onderweg waren we hierheen... ja... alles wat daarna gebeurd is... is volkomen uit mijn geheugen weggevaagd. Luister nu eens even, meneer Webster. Nou, maak je maar geen zuigen meer, Mitch. Alles komt wel weer in orde. Ja, dat is maar goed ook. Enkele dagen geleden nog... wist hij absoluut niet wie we waren. Hij stelde zich voor dat hij in Australië was... De bedoeling is natuurlijk geweest dat hij in die toestand zou blijven. Maar sindsdien hebben ze hem opnieuw bewerkt. Opnieuw gehypnotiseerd bedoelt u? Ja. En uh, zoals het dan vaker gaat... Ja? is daarmee niet gedaan wat bereikt was. Zodat hij nu weer bijna normaal is. Uh -huh. Kunt u zich er iets van herinneren... dat hij een tweede keer beïnvloed is? Jazeker. Toen we ons hadden meester gemaakt van dit vaartuig... Toen we dat eigenaardige verlammende geluid. En prompt daarop vielen Mitchell, Dapsen en Harding in slaap. Barnet en ik hadden toen alle moeite om met deze schuit te manoeuvreren. Juist, dat moet er toen gebeurd zijn. Als je toen op de juiste wijze behandeld was... zou je nu weer volkomen normaal zijn geweest. Ja, maar ik begrijp niet. Kijk, het zit zo. Wanneer het object in diep hypnotische slaap gedompeld is... is het mogelijk heel diep door te dringen in zijn onderbewustzijn... Zegt men hem dan bijvoorbeeld dat hij in Afrika is... dan zal hij, wanneer hij weer gewekt wordt, vast daarvan overtuigd zijn. Als hij een handelbaar object is, zal hij zich vrijwel alles herinneren... wat hem gezegd is, zelfs uh, wiskundige formules... of bijvoorbeeld uh, besturing van een vaartuig zoals dit. Ja? Men kan alles wat hij zich herinnert van zijn vroeger leven... totaal uitwissen, zijn denkvermogen volkomen lam leggen... behalve ten aanzien van de dingen waarvan men wenst dat hij ze weet. Men kan hem zelfs suggereren dat hij niets kan doen... al ons orders te hebben ontvangen... En orders moeten worden opgevolgd. Kijk, dat is de meneer dokter waarop de Marsmannen hun menselijke objecten aanpassen. Ze bezitten een betere kennis van de roerselen van de menselijke geest. dan men op aarde in de eerste eeuwen zal kunnen achterhalen. Als u in staat zou zijn hem in te prenten. wie hij werkelijk is en wat er met hem gebeurd is dat de landing op Mars, en zou u weer geheel normaal kunnen worden. Bent u enigermate vertrouwd met de kunst van hypnotiseren, dokter? Jazeker. Nou, breng hem dan in slaap en vertel hem wat er met hem gebeurd is... zet het de landing. Dat wil zeggen, ja. ziet het het ogenblik waarop hij zijn geheugen kwijt is geraakt. Ja, ja. U zult zien, wanneer u weer wakker wordt, herinnert hij zich alles. Wilt u het eens proberen, dokter? Ja. Natuurlijk. Goed zo. Dan laten we u met hem alleen. En, dokter? Nou, het is gelukt, hoor. Ik heb hem in slaap gebracht, zoals meneer Webster had voorgesteld. Ik heb hem al wat er gebeurd was uh, precies verteld. En toen ik hem wakker maakte, was hij volkomen normaal. De hemel, zij dank. Daar hadden we nu maar een ruimtekostuum voor hem, hè. Dan kon hij tenminste beneden komen. Intussen, heren, zijn we bij ons doel aangekomen. U kunt het toestel laten landen en de deur openen. Dobson, Harding, stoppen de landen. Open de deur. Ziezo, meneer Morgan. Als u hier wilt wachten, dan ga ik erop buiten op te kijken... wat ik te weten kan komen over Frank Rogers en de rest van uw bemanning. Ik breng dan ook een zuurstofapparaat mee voor de heer Metsel. Wilt u alleen gaan? Ja, u ziet er nogal vreemd uit met die ruimtekostuums. Als iemand u zag, dan zou u wel eens ongewenste vragen kunnen stellen. Ja, alles goed en wel, Mark. Hoe kunnen wij ervan op aan wat u allemaal gaat doen als u eenmaal onder ons ogen vandaan bent? Vertrouwt u mij nog steeds niet? We hebben op deze planeet geleerd zelfs onze eigen ogen niet meer te vertrouwen. Nou, als u dat gerust kan stellen, dan haal ik praten voor u allen en dan gaan we samen. Ja, ja, ja. En als we dan eenmaal binnen zijn, dan heb je ons allemaal te gazen, hè? In uw ogen kan ik blijkbaar geen goed doen, meneer Barnet. Jimmy, dat is een zak maar aan mij over. Hoort eerst, meneer Webster. Misschien kunt u ons helpen. Misschien ook niet. Daarvan zijn we op het ogenblik nog allesbehalve zeker. En ja, wat wilt u dan? Alleen dit. Dat wat u ook doet, wij daarin medezeggenschap hebben. Goed. En wat zou u dan nu willen? Dat u naar die koepel gaat en vier zuurstofapparaten voor ons meebrengt. Juist. En dan? Tegen dat u terugkomt, heb ik een beslissing genomen. Of wij allemaal met u meegaan, of maar één of enkele van ons. weten we. Uh, Hoe lang denkt u dat u nodig heeft? Een minuut of tien. In orde. Is u binnen tien minuten niet terug, dan vertrekken we met dit vaartuig. Wat zegt u? Wilt u me dan hier laten? U heeft beloofd me mee te nemen naar de aarde. Dat zijn we nog steeds van plan, mits u bewijst dat u ons werkelijk wilt helpen. Maar dat wil ik toch. Dat wil ik toch. Goed. Gaat u dan? En zorg dat u binnen tien minuten terug is. Uh, daar zal ik voor zorgen. Sluit de deur, Harding. Zo, so, Jeff, waarom laat je die deur eigenlijk sluiten? Een voorzorgsmaatregel, Jim. Oh. Ik wil geen enkel risico lopen. Zo, so, Jim, ja? kijk jij uit naar Webster, hè? Goed. Zeg, so, wat vind je, dokter? Ja. Stel je voor dat hij werkelijk alleen van plan is ons daar binnen te lokken. Tja, maar als we nou niet met hem meegaan... hoe komen we dan achter wat er met Frank en de rest van de be bemanning is gebeurd? Of zelfs dat hij wel de waarheid spreekt wanneer hij terugkomt? Ja, nou... Goed dan. Twee van ons gaan met hem mee, dokter. Juist. Wij zullen ook een bepaald tijdsverloop vaststellen... wanneer wij daar terug moeten zijn. Hè? Oh. Zijn wij niet op tijd terug... dan vlieg jij naar de poolbasis... en keert met de pionier... en de rest van de vloot terug naar de aarde. Dus uh, jullie uh, gaan met hem mee en ik blijf hier? Juist, dokter. Oh. Jimmy en ik gaan mee. Komen we niet terug... Dan hebben jij en Mitch verder de leiding. Jullie weten wat je te doen staat. Je Jeff, uh, die koepel, hè? Die heeft een middellijn van minstens anderhalve kilometer. Het onderstuk is, in tegenstelling tot de rest, niet doorzichtig. Er liggen een groot aantal lage gebouwen in het platte daken. Ja, laat die landschapsbeschrijving maar, Jimmy. Oh. Vertel maar even wat Webster doet. Oké, okay, oké. Okay. Nou, Webster is net uh, door een ronde deur onder in de koepel naar binnen gegaan. Ik denk een soort, uh, ja, luchtsluis, hè? Nou, houd die dan in het oog en vertel direct wanneer je hem eruit ziet komen. Oké, okay, Jeff. Zeven minuten later keerde Webster terug en bracht, zoals hij had beloofd, vier zuurstofapparaten voor ons mee. Die waren zo klein dat we eerst niet konden geloven dat we er iets aan hadden. Maar een proefneming bewees dat ze uitstekend voldeden. We konden ook weer zonder radioverbinding gewoon met elkaar praten. Terwijl Jeff en Jimmy hun ruimtekostuums uittrokken, ging ik naar boven om er een aan Mitch te geven... En enige ogenblikken later was hij beneden bij ons in de cabine. Gelukkig dat hij weer normaal kon ademen. Uh -huh. wat ben ik blij dat ik niet meer daarboven in mijn eentje moet zitten. Uit u klaar, meneer Morgan. Ieder ogenblik dat we een minuut later vermindert onze kans van slagen. Ja. Nou, dus je weet het, dokter. Als we over een uur niet terug zijn, handelen jullie zoals afgesproken. Ja, Jeff. Uh, succes en voorzichtig, mannen. Welkom, Jim. Ja, Jeff. Nou, maar Eerlijk gezegd, ik zou me toch heel wat meer op mijn gemak voelen... ...als ik mijn ruimtekostuum over mijn arm wil meenemen. Stel je nou eens voor dat de ding het opgeeft, wat het dan? kan langer dan 48 uur dienst doen... ...en u heeft het maar enkele minuten nodig. In de koepel vindt u een atmosfeer... ...die vrijwel overeenkomt met onze aardse dampkring. Laten we voortmaken dat we daar binnenkomen. Dit is het mechanisme om deze deur van binnen weer te openen. U ziet het alle schakelaars en knoppen duidelijk opschrift te hebben. Bekijkt u ze goed voor het geval u er alleen uit moet zien te komen. Ja, ik heb het gezien. U kunt nu rustig uw zuurstofapparaten buiten werking stellen. Oh. Uh, ja, de atmosfeer is goed. Ja, het lijkt alleen een beetje op die van de Londense ondergrondse. Deze kant op, heren. Waar zijn we dan? Nou? Aan de binnenzijde van de muur, waar de koepel op rust. We gaan nu naar beneden. De werkplaatsen liggen vrij diep onder de grond. De arbeiders zijn alle aangepast, maar de leiding berust bij mensen die niet zijn aangepast, zoals ik. Een opdrachten krijgen ze uit het centrum van het Zonnemeer. Komt u nu hierdoor? Ja. Ja, denkt u, waarom? vanaf dit ogenblik doet u precies wat ik zeg... ...en probeer te vermijden met iemand in gesprek te komen. Lieve hemel, zeg, wat is dat voor een werkplaats daar beneden... ...die we door het raam moeten zien? Een montagehout. We moeten nog door om in de controlekamer te komen. Zeg, kijk die kerels werken van hem met het tempo. Z zijn dit allemaal uh, aangepast? Ja, ze denken dat ze nog steeds op aarde zijn. Uh, waar denken ze dan bezig te zijn? Ze menen dat ze werken in een vliegtuigenfabriek. Dat ze bommenwerpers maken. Wat? Ja, komt u nu mee. Daar is de toegangsdeur. Ja, ga er binnen en loop recht door naar het andere eind van de werkplaats. Maar spreek met niemand als u het enigszins vermijden kunt. Hé, hey, dat moet het plakkaat hier met het opschrift: monden dicht, de vijand luistert mee. Oh, en die karikatuur, dat uh, moet Hitler zeker voorstellen. Jan aan gaat luisteren. Kom nou toch, Jimmy. Blijf niet achter hey, een plaat uit de Tweede Wereldoorlog van dertig jaar geleden. Zeg, makker. Heb jij hey, soms een vuurtje voor me? Huh? Wat zeg je? Oh, of je soms een lucifer voor me hebt. een mijn strootje. Oh, ik heb even tijd om uit te blazen en er eentje op te steken. Oh, zeg, het, het, het spijt me maar. Mijn lucifer is dan ook op. Oh, nou, dan Sommel. krijg ik er wel even, Tom. Zeg, kom jij ook hier om te werken? Uh, misschien, dat weet ik nog niet. Nou, je hebt er toch zeker geen goed baantje voor opgegeven, alleen maar vanwege die oorlog. Als je dat gedaan hebt, ben je een ezel. Oh ja, hoezo, waarom? Nou, omdat die immers toch voor de kerst is afgelopen. Heb je al eens eerder in een vliegtuigfabriek gewerkt? Nou, uh, niet, uh, niet aan dit soort vliegtuigen. Nou, nee, geen nee. kwaad werk, hoor. Alleen de opzichter, die is een beetje van datum, Tempo, tempo, tempo. zo, tempo. zo. zo. Nou ja, het werk hier heeft toch ook zo'n goede zijde, hoor. Welke? Nou ja, dat je je niet druk hoeft te maken over de schaarste allozievers. <laughs> In je vrije tijd kun je best stiekem een aansteken maken met al die onderdelen hier. Zo, en waar is die ouwe dan? Jimmy, hè? kommetje. Sta je te leuk, toch? Ja, neem me nou niet kwalijk. Jeff. Ik raak je die vet niet kwijt, 1, 2, 3. Maar zeg maar... Die denkt inderdaad dat de oorlog van de 40 jaren nog aan de gang is. En dat hij in een vliegtuigenfabriek werkt. Dat zijn ze allemaal te denken. En intussen bouwen ze maar vliegende bollen voor de invasie van de aarde voor die op Apengapel liggen naar Marsbewoners. Ja, bent u er eindelijk? Wat is dit hier nu? Uh, dit is de controlekamer die in permanente verbinding staat met dat Zonnemeer. Als we nieuws van Rotsers en zijn bemanning willen hebben, dan zullen we dat hier moeten krijgen. Oh, ja, juist. Denkt u er nu om? U en meneer Barnett zijn nieuw personeel. U is weggehaald van de aarde en pas een paar dagen geleden hier aangekomen. Huh? U bent beide van het type dat zich niet laat aanpassen. En uh, ik laat u nu de werkplaatsen zien. Begrepen? Volkomen. Dan gaan we naar binnen. Ah, die bil... Ik dacht dat je in het Mare Eritreum zat. Ah, daar ben ik ook geweest, maar ik heb een oproep gekregen van het hoogkwartier... om deze lui hierheen te brengen en hun uh, tegen het ander te laten zien. Ze zijn net vandaag de gearriveerd en snappen natuurlijk nog niet hoe het hiertoe gaat. Welkom bij de kudde, heren. Ik beklaag jullie van harte. Eén keer hier kom je nooit meer weg. De eerste paar jaar zullen jullie vaak wensen... ...dat jullie typen waren die zich wel laten aanpassen. Die weten tenminste niet waar ze zijn en wat er met hen gebeurt. Oh, nou, een vrolijke begroeting. Wel bedankt. Waar hebben ze jou op gepikt? Uh, bedoelt u de bemanning van de, de bol die ons van de aarde hierin heeft gebracht? Ja. Wie anders? Uh, uh, uh, Londen. In Londen, zeg je? Uh -huh. Dat is raar. Ze landen toch nooit in dichtbevolkte gebieden? Nou ja, niet direct Londen, maar. Uh, Hemseth Heath. Ik dacht dat dat zelfs nog wel wat te dichtbevolkt zou zijn. Uh, nou, uh, het was erg laat gebeurd hè, in de avond en het was verschrikkelijk mistig. Ja, ze zijn niet uh, de enige. Dat weet ik. Er zijn nog vier nieuwelingen geland in het zonnemeer vanochtend. Een paar minuten geleden heb ik nog met hen gesproken. Met hen gesproken? Heten ze soms uh, Rogers en Grimshaw en, en... Ja. Dat zijn in elk geval wel goede objecten. Drie ervan behoren tot de type drie. Ze zijn zonder veel moeite in de allerdiepste slaap te brengen. Maar... Uh, Wil je ze soms zien? Huh. Maar Waar kan ik ze zien? Wacht maar even. Zodra het scherm warm is geworden, zie je ze erop verschijnen. Ze ondergaan op het ogenblik hun eerste behandeling. Ze leren nu orders te gehoorzamen die op afstand worden gegeven. Wat? Daar heb je ze. Dat is Frank. Over enkele dagen worden ze hier te werk gesteld. Dan kennen ze mijn stem en doen precies wat ik hen opdraag. Kijk maar, sta op, Rogers. Ik wil helpen, Jeff. Kijk eens, hij doet het ook. Versta je mij, Rogers? Ja, ik versta u. Ben je bereid mijn orders te ontvangen en ze ook uit te voeren? Orders zijn orders, en orders moeten worden uitgevoerd. Goed. Ga zitten, Rogers. En nu Grimshaw. Ja, ik hoor u. Zet af. Hoe luiden uw orders? Zet af, versta je me niet. Zet af! Zeg eens, waar maak jij je zo druk over? <laughs> denk je soms dat we dat grappig vinden, hè? Frank en Grimshaw zo te zien laten voortdraven alsof het paarden zijn uit het circus van Whittaker. Meneer Barnet. Zo. Heb je Whittaker gekend? We... We hebben wel eens van hem gehoord. Uh, uh, meneer Webster heeft ons over hem gesproken. Uh, maar waar is Frank? Ver hier vandaan. Te ver, meneer Morgan, om bij hem te kunnen komen. Geef de hoop hem te bevrijden gerust op. Uh, waarom denkt u dat ik hem wil bevrijden? U hoeft niet te proberen mij om de tuin te leiden, begrepen? Ik weet maar al te goed dat die Rogers en de anderen die bij hem zijn... niet per marsbol hierheen zijn gekomen. Zo, hoe weet je dat? Een poosje geleden hebben wij hier een waarschuwing ontvangen... ...dat lieden van de aarde hier waren geland. Twee ervan hadden een vliegende bol gestolen in het Zonnemeer... ...en de andere was ergens in de Argierenwoestijn... ...en naar hem werd gezocht. Het schijnt dat ze op de hoogte zijn van de voorgenomen invasie... ...en de aarde willen waarschuwen. Niet waar, heren. Wat draait zij, wikte alles. Nou, het, het is zo. Maar je bent zelf een mens van de aarde, evenals ik. Dat ben ik geweest. Dat ben je nog. Al ben je nog zo lang hier, dat ben je nog. Ik ben een marsbewoner en het is mijn plicht te melden... dat twee van die aardemensen nu hier zijn. Vult u zeggen dat nog niemand weet dat we op het ogenblik hier zijn? Behalve u. Inderdaad. Kijk eens, je wilt toch zeker zelf ook terug naar de aarde, niet? Hm. Ik ben in 1896 hierheen gekomen. Dat is 75 jaar geleden. Ik was toen 35 jaar... Weet je wat dat betekent? Weet je wat er zou gebeuren op het ogenblik dat ik Mars verliet? Ik verlang er nog niet naar te sterven. Wilt u zeggen. dat u al 110 jaar oud is? Ja, dankzij de Martianen. Als ze mij op aarde hadden gelaten, was ik al lang dood en begraven geweest. Ik blijf liever wat de Martianen van me gemaakt hebben. Ik voel me hier gelukkig. Ja, maar als wij nog niet terug kunnen keren naar de aarde om de mensen te waarschuwen voor die invasie. Hoe moeten ze zich dan verdedigen? Ze mogen helemaal niets weten van die invasie. En daarom mogen jullie niet teruggaan om ze te waarschuwen. meer gevaar, verrader! Webster, neem ze mee naar de woonwijk. Ik rapporteer hun komst onmiddellijk aan het Zonnemeer. Wacht nog even. Ze hebben beloofd mij mee te nemen naar de aarde. Jou? Wat moet jij op aarde gaan doen? Je bent toch al in 1911 hier gekomen? Dat is 60 jaar geleden. Dat is niet waar. Pas in 1956. En toen was ik nog helemaal niet oud... Kijk me eens aan. Zie ik er oud uit? Ik zou best nog een aantal jaartjes op aarde kunnen leven. Of niet soms? Laat me niet lachen, Bill. Je zou tot stof vergaan op het ogenblik waarop je voet op aarde zette. Je weet heel goed dat je niet bent aangepast voor de aarde. Jij bent geen witakker. Geloof me toch, meneer Morgan. U moet me geloven. Ik ben hier eerst in 1956 aangekomen. Ah, ga toch op, oud wijf. Scher je weg en neem die aardekerels mee. Ik moet rapport uitbrengen. Dat doe je niet. Absij. Hey. Anders haal ik de aarde nooit. Moet ik je opsluiten? Dat moet jij de kans niet. Ik waarschuw je als ik alarm sla. Zeg dat je ons vrijlaat. Nee. Daar dan. Uh. Uh. Goed zo, Webster. Vooruit sla die apparatenstuk, Timmy. Ja, dan kunnen ze voorlopig niets doen. Ja, Daar gaat Alles aan. Dikkelen. En nou, maken dat we wegkomen. Laat maar, Jimmy, in genoeg. een ja, Knappe ja. kerel die de zaak nog op gang krijgt. Fijn. Fijn. En nu? Terug naar de bol. Oké. Okay. maar meneer Webster. Als je nog terug wilt naar Leiden, is dit je laatste kans, man. Kom nou, Jimmy. Voordat die controleur bijkomt en alarm slaat. Ja, wacht even, Jeff. Webster, huh? Webster, wat is er met een andere hand? Een flauw gevallen of zoiets. Kijk maar eens. Ja, ja. Huh? Gaat u, gaat u maar. Laat, laat mij maar achter. Gaat u maar. Wat, wat heeft u? Gewond geraakt. Tijdens, tijdens de worsteling. Waarom zei u dat dan niet eerder? Dat, ik wilde u niet ophouden. Doe nu wat ik wel zei. Laat mij maar achter. Jimmy, Jimmy. Lest een arm in de school, hè. Ja. Het is niet ver meer. Oké, okay. Jeff, goed. Zo. Wacht, de luchtselers vast van de koepel open. Daar zijn ze. Hé, hey, stop. Ik bedrijf, daar komen ze al aan. Stop, wacht even. Blijf hier. De kom vlug in de dim. Maar voorzichtig met wachten. Wacht, meneer Morden, Het is jongens, jongen. Ze moeten de trein nog halen. Gewond. Goed, Jeff. Meets, ze zeven. Ja, hier ben ik al, dokter. Ja, Jimmy. Ja, ja, dat is we hebben hem. Ja. Voorzichtig, Meets. Ja, ja. Leg hem hier maar neer. Uh, so, we, we moeten maken dat we wegkomen, dokter. Vlug wat. Ze zitten ons op de hielen. En Frank en Grimshaw dan? Het spijt me, dokter, maar we kunnen niks meer voor ze doen. Nee? Nee. Als we nog terug willen naar de aarde om de mensen te waarschuwen voor de invasie van de marsmannen. Dan zullen we moeten maken dat als de Brixen naar de Poolbasis vliegen. Kijk jij intussen naar Webster, dokter, of je iets voor hem kunt doen. Goed, dan zorg ik dat we starten. Kom nou, Jimmy. Waarom treuzel je nog? Ja, die die kerels die ons achterna kwamen, komen juist uit de luchtsluis. Nou, kom dan, voordat ze hier zijn en je te pakken krijgen. Nee, nee, nee ze willen ons niet te pakken nemen, mate. ze willen met ons mee. Wat, zeg je? Ja. Hoor je dat, Jeff? Ja, start de harding. Stijgen tot op vier meter en dan stoppen. Wat, tot op vier meter, Jeff? En moet je dan de deur niet sluiten? Nee, Jimmy. Ik wil met die mensen spreken. Goed zo, Harry. Ja, hoog genoeg. Stoppen nu. Captain Morgan, wacht op ons. Luister naar ons. Ja? Wat willen jullie? Neem ons mee, Captain. Neem ons mee terug naar de aarde. Met hoeveel zijn jullie? Met ons vieren. U heeft plaats genoeg in uw ruimtevloot. Hoe lang zijn jullie al hier? Vijftien jaren. Van 1956. Jullie ook al van 1956? Is er dan niemand die voor die tijd gekomen is? Ja, geloof ons toch. We willen terug naar de aarde. Terug naar huis. We zijn nog jong. Ook op de aarde hebben we nog een lang leven voor ons. Doe het niet, Jeff. Het is beslist een valstrik om ons weer te doen landen. Wacht hier dan even? We dalen zo. Zeg, Haring. Nee, Jeff. Wacht nog even. Kom eens even kijken naar Webster. Goeie gemade. is hij? Ja, hij is dood. Hij schijnt uh, bij die vechtpartij een harde klap te hebben opgelopen. Maar, maar wat is hij, oud? Vrijselijk oud. Ja, hij moet meer dan honderd jaar oud zijn. En hij beweert dat hij pas een 56 hier gekomen was. dat ja, is begrijpelijk. Hij wilde zo wanhopig graag terug naar de aarde. Misschien alleen maar om ze nog één keer te zien voordat hij stierf. Ja, ik ben bang. ...dat het met die mensen daar beneden net zo is. Ze zijn waarschijnlijk even oud... ...en misschien zelfs nog ouder. Huh. Haring, sluit de deur. We vertrekken naar de poolbasis, op maximum snelheid. Oh, Captain Morgen! We vonden het vreselijk dat we die arme mensen aan hun lot moesten overlaten. Maar wat konden we anders doen? In het gunstigste geval maakten ze ons maar iets wijs wat hun leeftijd betreft. Zodat ze de aarde waarschijnlijk niet eens meer levend zouden bereiken. Maar ook hadden we rekening mee te houden dat een truc kon zijn om ons weer te doen landen ten einde ons gevangen te nemen. Onze enige gedachte was nu... Zo spoedig mogelijk terug te keren naar onze poolbasis. De springplank voor de terugreis naar de aarde. We legden de afstand naar de basis af in twee uren. En slaakten een zucht van verlichting. Toen we de pionier weer zagen die recht overeind in het ijs stond. Klaar voor de start. Een half uur later waren we overgestapt. En we al zo ver in gereedheid gebracht. Dat alleen nog maar de motor behoefte te worden aangeslagen. Luister nu goed. Ik heb Dobson en Haling opdracht gegeven hun luchtvaartuig in de vrije baan te brengen, waarin de ruimtevloot rondcirkelt, en zich bij de vloot te voegen. Ik zal Davis dan twee ruimtekostuums... het nummer 4 laten overbrengen, en Dobson en Haling bevelen zich naar nummer 5 te begeven. Wil je die dan mee terugnemen naar de aarde? Ja, waarom niet? De motoren van de vrachtvaarders kunnen immers automatisch door ons hier worden geregeld. En gedurende de reis zal de dokter alle tijd hebben om zich met hen te bemoeien. Dat tracht ze weer normaal te krijgen. En als hem dat niet lukt? Wie zal nummer vijf dan laten landen aan het eind van de reis? Dat moeten we er allemaal op wagen. Nu moeten we eerst zien weg te komen. voordat de hele marsvloot ons dat komt beletten. Dokter. Ja? Giro. Giro-contact. De motor, Match. klaar. En jij, Perry? Goed geïnstalleerd. Jawel, kapitän. Ik zit hier best. Zodra we bij de vloot zijn aangekomen, word je zo snel mogelijk naar je eigen vrachtvaarder overgebracht. Best, kapitän. Oké. Okay. Klaar voor de start. Over vijf seconden. Vier, drie, twee, één, contact. Jeff, de pionier ligt op de juiste koers in de vrije baan. Goed zo. Goed. Het zal ongeveer een uur duren... voordat onze positie ten opzichte van de aarde zo is... dat we de motoren weer kunnen laten werken. Ja, uh, Jim. Huh? Laat Paddy er nu uit, hè? Dan kan hij terug naar zijn eigen vaartuig. Oké, okay, Jeff. Kom, Paddy. En haast je wat voordat die marskerers het in de kop halen om ons na te zetten. Oké, okay, Jimmy. Maak het kootje maar open. Dan ben ik gevlogen. Okay. Binnen deur contact... Barry, geef hem een centje zodat je in je eigen toestel bent aangekomen. Zeker, Captain. Binnen de deur dicht. Zie jij de bol van Haring en Dobson, dokter? Ja, Jeff. Hij ligt naast nummer zes. Zie je? Luchtsluis wordt leeggepompt. Ja, dokter, ik heb zes in de gaten. Je bent met negen vaartigen vertrokken. en maar vier die terugkeren. Tja. Yeah. Nee, onze expeditie is geen succes geworden. Dertien man verloren. Yeah. twee vaartigen verspeeld. en drie in de steek gelaten bij gebrek aan bemanning. Buiten deur contact. Nou, en onze paddy is onderweg naar de 3. Chef! Chef! Dokter! Iets remers aan me staan. kijk eens. Marsden Een hele vloot. Wat zeg je? Waar, dokter? Bijna recht onder ons. Tientallen! Huh? Zeg, jongens, hoor je dat? Daar heb je dat geluid weer. Oh, de hemel staat ons bij. Ja, ze willen ons dwingen te stoppen, Jeff. Ze proberen ons eronder te krijgen door dat verlammende geluid. Dokter, hoe ja? snel zouden die bollen kunnen vliegen? En hoe ver zouden ze kunnen komen? Ja, volgens die vliegende dochter niet erg ver, Jeff. Oh, nee? Nee, ze zijn niet bestemd voor lange tochten door de ruimte. Daarvoor hebben ze andere, grotere. Dat, dan moeten we onmiddellijk proberen te ontkomen, Jimmy. Is, is, is Perry al in zijn eigen vaartuig aan? Dat is net zijn luchthuis bereikt. Ja, en Dobson en Harding. Die kan maar nu nog een ruimtekostuum brengen. Niemand. Niemand gaat ermee naar buiten. Nee, nou, die bollen komen aanzetten. Alles is hier verloren. Ja, maar wie moet dan nummer 6 besturen als Dobson en Harding? Met... O, ook nummer 6 zullen we moeten afschrijven, Mitch. Dus nog maar drie vaartuigen voor de terugreis. Paddy is naar binnen, Jeff. Prachtig! Roep de rest van de foto op, Mitch. Zeg dat ze klaar moeten staan voor de start. Ja, oké, okay, Jeff. Ja, maar dat geluid, Jeff. Ik kan er niet tegen. Verzet je er tegen me, uit alle macht? Hallo, dood. De pionier roept u. Maak u klaar voor de start. Ik herhaal. Klaar voor de start. Nummer drie. Houdt zich. Klaar voor de start. Maar dat geluid... Hier is nummer vier. Klaar voor de start. Als het niet te lang meer duurt, tenminste. Hier wordt zo'n als het keer de volle Ik wil niet slapen. Ik wil het niet. Jeff, je mag niet langer wachten. Anders haalt niemand het meer. Nee, maar dokter, we zijn al niet in de juiste positie. Hallo, uh, hallo, pionier tot ruimtevloot. Niemand van de bemanning mag in slaap vallen. Blijf wakker, kosten wat het kost. Onze terugreis hangt daar alleen af. Of yes. Ik kan dit niet lang meer uithouden. Dat is onmogelijk. Vooruit te maken. Dokter. De Giro. Giro aan. Motor, Mitch. Oké, okay, ja. Doe maar. Opgepast aan. Positie, Jimmy. Drie. Raden. Twee. Raden. Klaar voor motorstart. Eén. Gaat. Contact! Jimmy. De twee vrachtvaars. Vliegen ze nog met ons mee? Ja, ja. Alle motoren zijn tegelijk gestart. Goed zo. Maar de bol van Dapsen en Haring is achtergebleven. Ik verwacht eerlijk gezegd niet anders, Mitch. Ik denk dat ze nu al orders opvolgen. van onze. Ze hebben de achtervolging opgegeven, mannen. We zijn nu voorlopig ontsnapt, de hemel zij dank. Het doel van onze reis, het onderzoek van Mars, was jammerlijk mislukt. Het enige dat we hadden bereikt was dat we kort na de landing enkele armzalige monsters... van de bodem in de Poolstreek hadden kunnen verzamelen. Maar het doel van onze voortijdige terugkeer was wel bereikt. We konden de aarde waarschuwen... voor de voorgenomen invasie door de Marsbewoners. Die zou plaats hebben tijdens het eerstvolgende perigeum. Aanvankelijk vond ons relaas geen geloof. Maar nagelang we meer bijzonderheden mededeelden van onze ongelooflijke lotgevallen... begon de waarheid meer en meer ingang op aarde te vinden. Bij een stonden we in radioverbinding met de controle. We vertelden de aarde al wat we ons maar konden herinneren. Onze landing, de wijze waarop onze vaartuigen en mensen hadden verloren... de ontmoetingen die we hadden gehad met uh, van de aarde afkomstige mensen... de piramide in het kanaal, de grote piramidestad in het Zonnemeer... ...dondergrondse werkplaatsen, alles. Niets sloegen we over... ...en het grootste gedeelte moesten we enkele malen herhalen... ter de nieuwsgierigheid van onze medemensen te bevredigen. Eindelijk, na een reis door de ruimte van zes maanden en twee weken... ...liet we onze vaartuigen 180 graden omduikelen... ...als voorbereiding van onze landing op de maan. Dank u, Controle... Ik herhaal koers X723, baan E. Landing volgt over enkele minuten. De Giro-dokter. Hero hero Giro-contact. Mitch. Oké, okay, Jeff. Klaar dan om hem aan te zetten. Hoogte nog 3500 meter. Positie, Jimmy. Recht in de hardlijn. 3000 meter. We hebben het gehaald. Nou, als we geland zijn, dan worden we natuurlijk eerst aan de verhoren wapen. Wat zullen we aan de tand worden gevoeld? Nou, als we over een maand thuis zijn, dan mogen we over geluk spreken. 2500 meter. Klaar, dokter? Ja, Jeff. Ah, jij, ja, Jim. Oké, okay. hier. Nou, onze twee begeleiders zijn ook gedraaid en weer informatie. 2000 meter. Contact. We gaan landen. Welkom thuis. Laten we hopen dat het volgende vaartuig dat hier landt niet een martiaans vaartuig is. Zo eindigde de eerste expeditie naar Mars. De kennismaking was wel heel anders verlopen dan iemand had kunnen denken. Toch vormde ze een nog maar vrij onschuldig begin van de betrekkingen met de bewoners van de Rode Planeet. Want de invasie zou veel vroeger beginnen dan men verwachtte. Al was men op aarde tijdens onze terugreis al begonnen... in alle haast defensieve maatregelen te beramen. Blijkbaar vonden de Martianen, nu hun plannen toch bekend waren... het raadzaam direct toe te slaan. En zo landen de eerste vaartuigen... Van de invasievloot van Mars al op de 23 september 1973 in Azië. Maar dat is een ander verhaal.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 Webster, Tony Foletta, een arbeider, Han König, een controleur, Dries Krijn, een stem, Maarten Kaptein, Paddy, Han König en vrachtvaarder 4, Herman van Elen. De serie Luisterspelen Sprong in het heelal werd geregisseerd door Leon Poveld.